De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Een meerderheid steunt een motie daarover van CDA en NSC. Die partijen willen dat Nederland het voorbeeld van België volgt... waar de elektrische wegwerpsigaretten binnenkort worden verboden. Veeps bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt, is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Het personeel van softwareleverancier AFAS hoeft vanaf volgend jaar niet meer op vrijdag te werken. Die dag wordt door het bedrijf nu omgedoopt tot een ontwikkeldag. Waarop werknemers bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk kunnen doen. Het kantoor is dan gesloten en er mogen ook geen e-mails worden verstuurd. Medewerkers krijgen wel gewoon doorbetaald. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United. Dat meldde Engelse media, waaronder de BBC. De laatste weken was er sprake van een mogelijk ontslag... maar na een uitgebreide analyse van het seizoen... zou het toch besloten zijn om hem te behouden. United eindigde na een wisselend seizoen op de achtste plaats in de Premier League... maar won wel de beker, de FA Cup. Femke Bol heeft ook dit EK weer goud gewonnen op de 400 meter horden. In de finale in Rome kwam ze over de finish in 52,49 seconden. Katelijn Peters won het brons. Ook een Nederlandse medaille op de 10 kilometer. Daar pakte Diane van S verrassend de tweede plaats. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, nog een bui vannacht. Het koelt af naar 5 graden in het middenland tot 10 graden aan zee. Morgen geregeld zon, maar ook nog kans op een bui en het worden een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 walk this way, to the dawn of the night, the wind will blow into your face, as the years pass you by, hear this voice from deep inside, it's the call of your heart.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 from Japan or Russia or even Belgium. Put your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 If you think of me